10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Robert Meder en Deborah Blekkenhorst. Welkom bij het laatste uur van deze tweede dag van de Radio 1 Sportszomer. Met daarin onder meer de uitslag van onze bloedstollende quiz tijd voor tijd. En we maken bekend wat de nieuwe vraag is voor morgen. We bellen met voetbalvrouw Daisy Vorm. Maar eerst het nieuws met Jeroen Tjepkema. In Den Haag heeft de politie het Jonkbloedplein ontruimd. Op sociale media was opgeroepen om vanavond na de wedstrijd... van het Nederlands Elftal naar het plein te komen en rellen te veroorzaken. De politie stuurde er ongeveer 150 mensen weg. Toen ze terugkwamen grepen agenten in. Er is een aantal mensen opgepakt... zonder meer voor het afsteken van vuurwerk en voor vechtpartijen. De politie is massaal aanwezig bij het plein te paarten met de ME. Het Jonkbloedplein is afgesloten. Auto's en trams kunnen er niet door. Twee jaar geleden was het na wedstrijden van het Nederlands elftal raak met redden op het plein. Na de finale van het WK in 2010 werden tientallen relschoppers opgepakt. In Peru is de helikopter gevonden die sinds donderdag werd vermist, dat meldden lokale media. Er waren veertien mensen aan boord onder wie een Nederlander. Reddingswerkers hebben het toestel nog niet kunnen bereiken. De helikopter was op weg naar de toeristische plaats Cusco in het zuiden van het land, maar kwam daar niet aan. Aan boord waren vooral Zuid-Koreanen. De Nederlander is een man van 39.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 Nederland is het Europees kampioenschap begonnen met een nederlaag. In Garkov werd de eerste groepswedstrijd met 0-1 verloren van Denemarken. De Denen kwamen in de 23e minuut alle voorsprong door een doelpunt van Kroondeli. In dezelfde pool spelen Duitsland en Portugal tegen elkaar. Die wedstrijd is om kwart voor negen begonnen. Het weer vannacht kans op wat regen. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In de middag kans op een bui en het wordt 17 tot 20 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Ja, een flinke kapitaalinjectie voor Spanje. Mogelijk tientallen miljarden, zo werd vanavond bekend. Een van de oorzaken eh, zou kunnen zijn het verkeerde investering in vastgoed. Zometeen een, een reportage daarover. Tennister Maria Sharapova flikte het weer eens in een Grand Slam finale. En we hebben natuurlijk Duitsland-Portugal. U luistert naar Radio 1 Sportzomer met Robert Mever en Deborah Blekenhorst. Philip Koker. Ja, ik zag José Mourinho hier in Lvov op de tribune zitten spelen met zijn mobieltje. Daar had hij meer aandacht voor de, voor de wedstrijd. Hij kijkt natuurlijk met zeer veel interesse naar zijn vaderland. Dat uh, nog goed stand houdt tegen de Duitsers. Wel met hier en daar uh, het gebruik maken van een overtreding. Er volgt nu een uh, gele kaart. En die gele kaart die is dan voor Contrao, de linksback. Heel af en toe hebben ze een overtredingje nodig. Maar de Portugese verdediging blijft tot nu toe makkelijk op de been. En die tegenstoten van de Portugese worden toch steeds dreigender van aard. Af en toe komt Nani er voorbij. Cristiano Ronaldo komt langzaam een beetje in zijn spel. Die is tot nu toe nog niet in de wedstrijd geweest. Wordt heel goed geschaduwd. Wordt heel goed verdedigd door Jerome Boateng. De rechtervleugelverdediger van de Duitsers. En zo langzamerhand kruipt er ook een beetje angst in die ploeg van de Duitsers. Dat. Misschien hetzelfde zal overkomen als Nederland. Meer balbezit. Een paar... ja vier, vijf halve kansen. Dat is alles geweest wat ze tot nu toe hebben gecreëerd. Nederland natuurlijk wel veel meer. Maar goed, er was een speloverwicht wel degelijk voor de Duitsers. Maar ze konden maar niet echt gevaarlijk worden. Laat staan een kans verzilveren. En die Portugese, die voelen dat. Die hebben het eerste half uur overleefd. En die komen nu steeds beter in het spel. Worden nu steeds dreigender. En denken misschien wel aan een gestolen overwinning zo. Maar voorlopig houden ze nog heel goed stand. Nu nog een avond voor de Duitsers. Met een voorzet van Müller. Maar die belandt ook heel Eenvoudig in de handen van de doelman Rui Patricio van Portugal. 0-0 is het na 61 minuten. Na Ierland, Portugal en Griekenland krijgt nu ook Spanje financiële hulp uit het Europese noodfonds. Het gaat om maximaal 100 miljard euro om de problemen bij de banken in het land op te lossen. Jarenlang is er oneindig geïnvesteerd in vastgoed. Maar door de crisis bleven banken met onbetaalde leningen en restschulden zitten. Het resultaat veel leegstand van nieuwbouw. Verslaggever Jessica van Spengen ging kijken in een buitenwijk van Madrid. Eh, hola, estamos en el Ensanche de Vallecas, que es una zona nueva. Y ahí hay mogollón de urbanizaciones. De ellas, pues a lo mejor el 50% está vacía. Y el resto es de alquiler o hay muy poca compra. 10 minuten van het centrum van Madrid. Ensanche de Vallecas, zo heet de wijk. Allemaal appartementen om ons heen. Volgens Laura, de eigenaresse van Capriccio, dat is een bar hier, staat 50% van deze huizen leeg. Hoe kan dat? Want in zijn moment gaven de banken veel leningen. Maar eh, al het problemen van het paro en de la crisis... hadden de mensen geen werk betalen. Nu zijn er heel veel mensen die bijvoorbeeld geen werk hebben... Ja, die kunnen die appartementen gewoon niet meer betalen. Jullie hebben hier een bar, een restaurant. Hoe loopt dat? Bien, maar zo menos, para pagar y sobrevivir. Ze verdienen geld, maar het is echt om uit de kosten te komen... en ze maken geen winst. Komt af en toe eens een auto voorbij... Verder is het vrij rustig in deze wijk. Er staat onder een groot appartementencomplex. En daar staat op grote bakstenen die net ingemetseld zijn... Servende En een telefoonnummer daaronder. Het staat dus nog te koop. En daar zijn ze zelfs al in de uitverkoop gegaan. Rebagas staat er op een groot bord. Helemaal in het midden van de wijk. En is een stuk braakliggend terrein. Het is helemaal begroeid hier. Als je dan... Als je staat, dan zie je aan de ene kant gras. Mensen laten verderop hun hond uit. En aan de andere kant staan grote betonnen blokken. Want er is een weg aangelegd, zes baans. Maar ja, je mag de weg dus niet gebruiken, want hij is dus niet af. Hij stopt hier ineens. Zijn, um, hier zou een grote weg moeten komen, naar Valencia. Maar... Pero no tienen dinero. Ja, Het geld is op en die komt er dus niet. Oh, hola buenas. Oh, er wordt hier de deur open gedaan. Staan hier appartementen te koop? Staat even hard op de tellen, zo, op je vingers. 5 of Vijf, zes, zo'n beetje. Moet je nog? zie de Nee hoor, want hier buiten staat een ander appartementencomplex. En daar zijn de, staan er veel meer te koop? De portier neemt ons even mee naar de binnenplaats. Hij zegt, daar kun je het ook zien. Er zijn flats waarvan de ramen zijn afgeplakt. Daar zit papier voor. Ja, die zijn allemaal leeg. Nou, ik tel er zo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wel zonde, want op de binnenplaats is een zwembad. Er liggen twee mensen. Voilà. Hola. En er zit een jongen naast het zwembad in zo'n bekende rode zwembroek. Als het misgaat, dan grijpt u in. wel eh, sí. eh, sí. Alleen er is niet zo heel veel te doen, hè? Ah, je mono dragen. Ik ja, er zijn niet twee mensen, maar die zijn niet eens aan het zwemmen. Maar ja, dat is wel wat hij moet doen. Oké, okay, nou hopelijk dat er in de toekomst wat meer te redden valt. is meer als ik Als mensen willen zwemmen, dan, uh, dan mag dat. Hij vindt het allemaal prima. Ja, dit is waar de bankencrisis om draait hier in Spanje. Hè? Dat dus al die huizen leeg staan, hier is dat goed te zien. Er komt nu misschien hulp vanuit Europa. Gaat dat helpen? Bueno, se supone que sí. Begint te lachen. U bent er heel cynisch over, u kijkt er ook heel cynisch bij. Bent u boos? Sí, sí. Het is een lastige vraag, maar wie is nou de schuldige hierin? Quienes zijn de culpables, no? Het zijn verschillende schuldigen, de politici. El resto de rest van políticos, la banca, banken, especuladores. De beurshandelaren de banken todos y el pueblo no tiene culpa y es el que más paga En het gewone volk ja dat moet alles betalen trafa malo en risa pero no puedes hacer nada ik probeer er maar om te lachen ik kan er niet zo heel veel aan doen Een echte golden oldie weekend van Earth and Fire. Zometeen bellen we met uh, een voetbalvrouw, uh, Daisy Vorm. Dat doen we eigenlijk iedere avond, dus ook vanavond. Ze is uh, hoogzwanger, wat dit hoog? Ze heeft nog twee maanden te gaan. Dus ze mag zich natuurlijk niet zo heel erg opwinden. Dus ik ben benieuwd hoe zij de avond is uh, doorgekomen. En Wesley Snijder hopen we ook nog even aan het uh, woord te laten. En de tennisfinale vandaag bij de vrouwen, die vergeten we natuurlijk... Uh, Komen de komende drie kwartier ook niets. Maar eerst nog even met uh, Natasja Patipelloi, uh, Een prachtig fotoboek. Uh, je bent half Molux. Uh, mm -hmm. We hebben vorige uur uitgebreid met je gesproken. Nu even naar je boek kijken. Hoeveel foto's heb je gemaakt? Uh, ik heb iets meer dan 200 foto's gemaakt. Maar ze zijn niet allemaal in het boek terecht gekomen. Hoeveel zijn er in het boek terechtgekomen? Uh, rond de 145. God, ja. Dus je hebt er 55 weg moeten gooien? Nee. <laughs> ik, heb nee. ze, ik heb ze niet weggegooid, ze zijn ja, nog niet gepubliceerd. Ja, ja, oh, dat zou ik ook zeggen. Maar er dus 55 niet in dat ja. boek, dat lijkt me ja. een hele moeilijke selectie. Ja. Het zijn heel karakteristieke foto's. Ja, dankjewel. Hoe, is, hoe is het boek opgebouwd? Hoe is het boek foto's opgebouwd? Van, de, van mensen uit de Molukse gemeenschap, moet ik even uh, ja. bijzetten. Klopt, uh, het zijn uh, Molukse mensen, dus uh, portretten van uh, Molukse mensen met diverse achtergronden. En het is eigenlijk uh, bewust uh, random geselecteerd. Bewust, random geselecteerd, dat, ja. kan, dat kan dus niet. Ja, er uh, is dus wel dus bij nagedacht, maar um, eigenlijk op contrast heb ik uh, geselecteerd. Wat is je mooiste foto? Ach, oh. gossie. Het zijn er meerdere. Ik heb niet echt. Uh... Ik heb wel één favoriet, um, of meerdere favorieten. Uh, een van is um, een vrouw van, um, ze zal nu iets van 97 zijn, uit Capelle. Dat die, die vrouw die staat. Ja, ze staat in ja, een ja. Ik heb hem net gezien. Hij ja. viel mij inderdaad ook op. Waarom ja. is dat zo'n mooiste in jouw ogen? Um, sowieso de, de foto zegt heel veel. En ook uh, wat erachter zit. Dus dat moment zelf. Ja, een hele eigen, wijze, sterke, oude vrouw. Ze staat er ook heel statig bij. Ja, ja, ja. zo van, uh, nou, ik, ik uh, weet precies wel wat ik moet doen. Ja, geweldig vind ik dat. <laughs> Haar verhaal heb je daar ook bij, bij, bij opgetekend. Um, is er dan ook nog een verhaal? Dit is dan je mooiste foto. Maar is er ook nog een bijzonder verhaal dat eruit springt? Waarvan je zegt, ja, dat is me ook wel het meest bijgebleven. Ja, um, zijn er een aantal. Uh, bijvoorbeeld van de tweede generatie die dan vertellen... Uh, wat hun ervaringen waren toen ze dus hier naartoe kwamen. De eerste keren dat ze sneeuw zagen en toen in de bus zaten... van goh, er is iets mis met mijn ogen. Maar nee, het waren de ramen die dus uh, waren beslagen. <laughs> dat soort dingen. Dat is voor jou niet voor te stellen. Ja, nee, precies. Dus ja. dat uh, is dan wel heel grappig om uh, aan te horen. Ja. je hebt je boek open liggen? Uh, yes. uh, met, als, met wat als doel? Um, nou, ik heb, uh, er zijn een aantal uh, teksten. En een van wil ik uh, wel even voorlezen. Graag. Ik zal het even, nou, ik zal het niet al te lang uh, vertellen. maar Het heet uh, Blijf Vooruitgaan. En het is uh, geschreven door Tandman, uh, a.k.a. Uh, Arthur Romadjak. Uh, hij is een uh, rapper. Um, ik zal het even voorlezen. Er is maar één god in de hemel. Er is maar één wereld. Van wie is die? Zie, ik ben blank, zwart, rood, geel, moslim, christen. Het is nu 2011, dus vooruit. Ongeacht kleur en afkomst, we hebben allemaal dezelfde kleur, bloed. En dat is rood. Ik weet dat mijn volk warmbloedig is. Als we moeten redden, zijn we één. Als we moeten leren, verdwijnt de helft. Zonder diploma op zak kom je niet ver in Nederland. Daarom zeg ik tegen mijn mensen... dat ze niet moeten zeggen dat ze het niet kunnen... maar dat ze het moeten blijven proberen. Dankjewel. Alsjeblieft. Gefeliciteerd met je boek. Dankjewel. We gaan naar Duitsland-Portugal. <laughs> Filip Koken. Ja, met nog zo'n 18 minuten te spelen... komt Duitsland dan toch op een voorsprong. Voor een kopkol, een mooie kopkol van Mario Gomez. En eindelijk lukt het dan eens een keer... Er komt een uh, voorzet vanaf de rechterkant. Heel mooi geplaatst op het hoofd van Gomez. Die hem diagonaal inkopt in de lange hoek. Waarbij de keeper Patricio, Rui Patricio, daar op het verkeerde been staat. Een hele mooie goal. En eindelijk lukt het dan bij Duitsland. Want het is weer een... Uh... Bijna een half uur verschrikkelijk slecht voetbal van Duitsland in die tweede helft. Het is ook eigenlijk niet verdiend. Want Duitsland heeft geen vloeiend combinatiespel. Er zit geen dynamiek in. Er zit geen frisheid in. Maar eindelijk valt die bal nou goed voor het hoofd van Mario Gomez. En Duitsland leidt met nu nog zo'n ruim een kwartier te spelen met 1-0 tegen Portugal. Nog even terug naar die andere wedstrijd in de pool. Onze wedstrijd. Wesley Sneijder speelde ook op zijn verjaardag. En het was een verdienstelijke wedstrijd voor Oranje. En dat terwijl er vooraf nogal veel kritiek op hem was. Jack van Gelder sprak met hem. Wesley, als je zelf goed speelt en verliest... dan heb je daar heel weinig aan. Ook niet als je jarig bent. Nou, inderdaad, ik heb me een, uh, een andere verjaardag gewenst vandaag. Maar goed, uh, ik denk dat we genoeg kansen gecreëerd hebben in ieder geval. En helaas verloren hebben. Goed, veel kansen gecreëerd, maar werd er goed gevoetbald. Ja, ik denk in ieder geval dat we bij Vlagen ons eigen spel wel speelden. Maar ik denk niet dat we vanavond top waren. Ik heb soms het idee dat Van Persie loopacties maakt, waardoor jij in verwarring raakt. Dat je niet exact weet waar hij naartoe loopt. Nou, weet ik niet. Ik denk dat ik Van Persie een aantal keer uh, goed kon vinden. Als hij weg gaat van je? Ja. Nou ja, dat is... Uh... Dat is ook wat hij moet doen. En, en dan zie je, dat gebeurde twee, drie keer. En dan, dan kan ik die bal ook geven. En dat uh, dat wel goed verliep, allemaal. Maar goed, uh, het is natuurlijk zuur dat je zo'n wedstrijd verliest. Hè? De eerste wedstrijd van het toernooi. Het enige wat telt is een overwinning. Om in ieder geval straks met, met, met, met Duitsland en Portugal die, die je nog uh, gaat treffen. Ja, dat was een overwinning vandaag. Ook voor het vertrouwen, ook voor, voor alles en iedereen. En je proeft nu toch een beetje. Uh, dat is toch een beetje een nare smaak. Ja, het vertrouwen. Wat is vertrouwen? Dat is een paar keer winnen? Nou <kijkt> ja, ik denk het wel, ja. Uh, en dan niet de wedstrijd uh, tegen, tegen Noord-Ierland. Natuurlijk, het is goed voor het vertrouwen voor individueel. Degene die goals maken, dat, dat je daar ah. toch weer uh, een beetje vertrouwen ka uit, uit kan halen. Maar uh, zo'n toernooi, dat is vandaag begonnen. En dan had je gewoon die wedstrijd. <kijkt> Sorry, die had je gewoon moeten winnen. En, uh, niet meer en niet minder. Wordt je terug naar niet ontzettend groot? Want stel dat je van Duitsland verliest, dan weet je dat je de twee wedstrijden eruit bent. Ja, inderdaad. Maar ja, dat is voetbal. En. Uh, <laughs> ik wil nog niet naar huis. En. Uh, ik, ik denk uh, niemand niet. Dus. Uh, hoe treurig het ook is vanavond, uh, zullen we toch ons toch vanaf morgen weer op moeten laden voor, voor Duitsland. En. Afwachtend van het, van het resultaat vanavond, natuurlijk, uh, tussen Duitsland en Portugal, wat, wat ook van belang kan zijn. Uh, uh, bij het vertrouwen bij de Duitsers. en Ja goed, uh, wij, wij, wij moeten ons gaan herpakken. En, en zorgen dat we, dat we er staan tegen die Duitsers. En ja, niet meer, niet minder. En zij een jarige Wesley Sneijder tegen Jack van Gelder. Alfons Groenendijk, Duitsland 1-0 voor. Uh, via Twitter uh, zei al iemand van ja, maar we hebben in 88... Uh, we hebben ook uh, <laughs> de wedstrijd verloren. Dus waar maken we ons druk over. Maar met deze ontwikkeling... en de laatste wedstrijd Duitsland-Denemarken voor de boeg... Je, ja. snapt, je snapt waar ik naartoe wil, of niet? Ja, nou goed, dat, ik zeg al dat, uh, dat rekenen, dat is overal al begonnen natuurlijk. Maar je, je kunt het op een akkoordje gooien, dat ja, bedoel ik Ja, dat bedoel ik. En de Portugezen hebben wel een kleine misrekening gemaakt... want die hebben al die tijd natuurlijk op die 0-0 uh, gespeeld... en kunnen nu ja, waarschijnlijk ook niet meer omschakelen naar iets aanvallender speelwijze. Dus uh, ja, ik zie ze niet meer gelijk maken. Nee, dat denk jij niet. Ze hebben daar nu nog, uh, wat is het, een kleine 14 minuten voor. Ja, we moeten het afwachten, meer kunnen we niet doen. Ja, daar stonden ze dan met uh, uh, een paar wortelen op hun hoofd in Garkov. De Nederlandse fans, teleurgesteld natuurlijk, na Nederland-Denemarken. Uh, dit zagen weinig aankomen tegen de zogeheten zwakste broeder uit de groep. En ik zei het altijd lang geleden dat Nederland de eerste wedstrijd op een groot toernooi verloor. En dat was dus in 1988. Tim de Wits ving de fans op na afloop. Waar ging het mis? Ja, overal. Waar ging het niet mis? Alle gemiste kansen. Het waren misschien 25. Ja, als je dan geen één kan maken, dan is het gewoon echt drama. En een te langzaam tempo voetballen soms niet genoeg afjagen denk ik, van de bal. Nou, ik, ik vond het, eigenlijk het team, uh, de, ja, het is de mentaliteit. Het was niet echt uh, vond ik één individu, maar meer de mentaliteit. Dus, uh. Zal ik heel eerlijk zijn? Ik denk dat ze getraind hebben in Polen bij 18 graden... en niet uh, rekening hebben gehouden met de temperatuur hier. Ze gingen gewoon conditioneel kapot, denk ik. Was het te warm, Ja, ja. Nou, het is niet te warm, maar ze zijn de omstandigheden niet gewend. Ja. Zeker, je zag het wel hè, die vermoeidheid. Ik helemaal kapot. Ik zag van bomen in de tweede helft, die, die was helemaal aan het sterven. ze konden het niet meer belopen, dus ze konden het niet uh, afdwingen. Ja, dus ze gingen echt helemaal door het. je er een stuk van? Ja, ik kan daar niet meer tegen. Verschrikkelijk. Nou, een stuk. Uh, wat iets anders gehoopt. En, uh, eigenlijk iedereen een beetje vanuit van Denemarken zouden winnen, maar het uh, is niet gelukt. Nou, ik vind het niet leuk. We zijn allemaal hier naartoe gekomen met uh, andere verwachtingen. Ja, we zijn het zo gewend hè, dat Nederland maar even door zo'n toernooi heen loopt. Altijd, ja. En je ziet ook wel, de bal kan ook anders rollen. En nu hebben we dat meegemaakt. Het is één reisje voor één wedstrijd, maar uh, ja, jammer. Ja. U gaat uh, morgen of vannacht weer naar huis? Nee, show weer, ja, zal direct weer naar huis toe, ja. Dus dat is uh, 48 uur reizen. En dan, uh... dan zo'n wedstrijd? Zo'n wedstrijd, ja. Oh, jammer. Niks aan het de... doen. Als je nu achteraf zegt Van Persie of Huntelaar vanaf het begin, wat zegt u dan? Ja, ik zeg Huntelaar in de spits. En uh, Van Persie moet je maar kijken wat ze mee doen. Maar voor mij maak je op de bank, want... Het is gewoon uh, waardeloos. Gewoon drie keer niks. Nou, die heeft zeker vier, vijf uh, kansen, open kansen gemist. Dus ik vond hem zwaar tegenvallen. Maar met Dunter is het toch ook niet gelukt uh, in die laatste twintig uh, minuten, zeg maar. Ik denk dat het niet helpt uh, golpen zou hebben. Hebben we nu nog kans om de volgende ronde te halen? Uiteraard. Als ze de andere twee wedstrijden winnen, maar dat zal moeilijk worden. Ja, op naar Duitsland nu. Ja, nou, als ze moeten tegen Duitsland uh, toch al dingen gaan veranderen. Wat uh, ja, moet veranderen? Mentaliteit, spirit, uh, jagen, uh, Kort op de man, dat is eigenlijk denk ik, het belangrijkste. Als we zo spelen, denk ik, dat is het aan Portugal, dan, dan hoef ik durf ik er geen meer te kijken. Want... Dan gaan we de kwartfinale niet halen. Dan gaan we de kwartfinale niet halen, als we zo blijven spelen. Er moet iets gebeuren, een beetje meer pit, een beetje meer felheid. En dan moet het nog goed komen. Hoe vond u de sfeer? Geweldig, We begon dan met die mars die we maakten, hè? die oranje mars. Dat was schitterend. En dan uh, het mooiste vind ik eigenlijk nog uh, de bevolking. Als je ziet hoe die meedoet. Ja, dat is fantastisch. Jazeker, de sfeer was goed. Uh, ik ben de hele dag bij het stadion geweest. Ja, volop oranje supporters en uh, een uur voor tijd kwam de hele oranje stoet aan, zeg maar, met z'n allen. En uh, dat was eigenlijk, uh, ja, super sfeer van tevoren. Uh, jammer dat het in de mineur uh, afloopt, zeg maar. Als ik zeg 1988, wat zegt u dan? Nou ja, toen verloren we ook, hè, die eerste wedstrijd. Ja. Je moet altijd eentje verliezen. En vorig jaar of twee jaar geleden hebben we het fout gedaan. Toen verloor we verloren de laatste wedstrijd. Ja. Dat als we nu eentje verliezen en de rest dan winnen, dan kan het nog. Zo is het. Dat is de spirit. <laughs> Als we dat toch een keer moeten verliezen, dan maar gelijk de eerste... en dan de rest gewoon winnen. We He, houden met... de moed erin natuurlijk. Uh, Mark Brasser, uh, jij hebt ook gekeken. Ik ga met jou praten over uh, Maria Sharapova... die uh, Roland Carros uh, de titel daar sleepte. Maar jij hebt natuurlijk ook naar ons oranje gekeken, denk ik zo. Ik heb, uh, ik heb samen met uh, de Davis Cup captain... Jan Siemerink inderdaad vanavond naar het uh, voetbal gekeken. Het was even zoeken, want ja, de Franse TV... die een uh, rugbywedstrijd uit. Volgens mij het landskampioenschap hier uh, van het rugby... Frankrijk werd beslist in het Stade de France. En ja, omdat niet speelde, vond de Franse tv dat veel belangrijker dan een wedstrijd van het Nederlands Maar we hebben uiteindelijk een kroeg gevonden waar uh, football werd uitgezonden. Daar zaten nog drie Nederlandse fans die vandaag ook op Roland de Roche waren geweest. En toen hebben wij met z'n vijf inderdaad gezamenlijk naar de, de wedstrijd gekeken. Nou, misschien zijn ze wel vrolijker geworden van het tennis, want Maria Sharapova versloeg uh, de Italiaanse Sarah Errani in twee uh, sets, 6-3, 6-2. En met het bereiken van de finale nam zij al de eerste plek over op de wereldranglijst van de Witte Russische Victoria Azarenka, maar belangrijker is nog wel dat zij nu vier Grand Slam titels op haar erelijst heeft staan. Ja, dat klopt. En ze voltooide haar uh, career Grand Slam. Een, een, een, een mooi moment, een groot moment ook. Het gebeurt niet zo heel veel dat een uh een speler of een speelster dat bereikt. Het binnenhalen van alle vier de Grand Slam titels. Er zijn pas tien vrouwen nu met Maria Sharpover erbij. Tien vrouwen die dat bereikt hebben. In de open era zeg maar de periode van 1968 dat ook de profs, voor die tijd waren de profs en amateurs gescheiden. Vanaf 1968 is dat gezamenlijk gedaan. Zijn de proftoernooien gekomen, mochten de profs meedoen aan de Grand Slam toernooien. Zijn er eigenlijk maar vijf die dat gepresteerd hebben. Grote namen, Navratilova, Steffi Graaf, Serena Williams. Ja, en vanaf nu wordt Maria Sharapova ook in dat lijstje. En ik moet zeggen, ik, ik, ik, ja, het is een groot kampioen, Maria Sharapova. Ze verdient het om in dat rijtje te staan. Ze heeft, uh, het is een fantastische prof. Het is echt een voorbeeld in het vrouwentennis. Iemand die het vrouwentennis ook ja, leidt, zeg maar, uh, met haar uitstraling, met haar tennis, met haar charisma. En dus uh, ja mooi om te zien dat zij vandaag die, uh, die career Grand Slam vond. Want Erani had ook niets tegen haar in te brengen? Nee, hij had niet heel veel in te brengen. Sharapova speelde goed. Ja, Irani, een meisje van 1,64 meter. 64. De service was niet goed. Uh, dan ligt het initiatief meteen bij Sharapova, die natuurlijk geweldige returns heeft. De service van Sharapova was wel goed. Uh, dus eigenlijk, zowel in de service games van Irani als in de service games van Sharapova nam Sharapova meteen het initiatief waardoor Irani niet haar spelletje kon spelen, waardoor ze niet uh, kon variëren, waardoor ze Maria Sharapova niet aan het lopen kreeg. Sharapova natuurlijk lang. Hè, lange spelers moet je op aan het Lopen zien te krijgen van voor naar achter, van links naar rechts. Nou, dat lukte er gewoon niet. Omdat ze in de rally's eigenlijk ja, niet het initiatief kreeg. En ja, dat was de, de, de sleutel in deze partij. Sharapova speelde goed, serveerde goed. de ground, folks. veel winners. Ook wel wat, wat, wat, wat unforced errors, hè? wat onnodige fouten. Maar dat zit een beetje opgesloten in haar spel. Maar ja, eh, dik en dik verdiend eh, gewonnen. Erani begon nerveus, 4-0 achter. Maar goed, dat zijn de zenuwen van een eerste Grand Slam finale. Ja, Sharapova verdiend gewonnen. Mark Brasser, die natuurlijk morgen ook naar Djokovic en uh, naar de Hoog gaat kijken. Dankjewel. Zeker. Tijd voor tijd. Ja, iedere dag uh, spelen we het leukste radiospelletje van de Radio 1 Sportzomer. Zo vindt onze eindredacteur die het uh, nu zelfs al een legendarische quiz durft te noemen. Tijd voor tijd. En iedereen kan meedoen. Op radio1.nl verschijnt uh, iedere dag een vraag waarin de juiste tijd centraal staat. Voor vandaag was dat de vraag in welke minuut van Nederland-Denemarken de eerste wissel zou plaatsvinden. Nou, inmiddels hebben we het antwoord op die vraag. De eerste wissel in uh, de wedstrijd van Oranje was in minuut 71. We hebben een winnaar. Willem Kulk. Hij mailde ons met een deens... E-mailadres overigens. Uh, dus we zijn echt eerlijk. Hij uh, zat met zijn antwoord het dichtst bij de juiste tijd. Hij wint een prachtige tijd voor tijd horloge. Hij voorspelde de 73ste minuut. Geen van de inzenders voorspelde het exacte antwoord. Vier mensen zaten er heel dichtbij. Uh, twee keer de 69ste en twee keer de 73ste minuut. Die zijn er dus allebei even ver vanaf. Maar Willem stuurde uh, als eerste uh, zijn e-mail... en wint daarmee dus het horloosje. Blijf meedoen. En ook de presentatoren van Radio 1 Sportzomer doen mee... in een onderlinge competitie. Deborah, wie is de winnaar? Marke ja. Roffel? Oh, wat begin jij hard te lachen. Nee, helemaal niet. Ik wil eerst naar Roffel. I'm ja. Yes. Zeg het maar, ik ben er klaar voor. Robert Meder. Wie? Jawel, Robert Meder. Je kent hem vast. Uh, jij voorspelde namelijk, Robert, dat uh, de eerste wissel in minuut 69 zou worden gegeven. En dan zit je er dus het dichtste bij. Ik zou bijna denken doorgestoken kaart. Ik zat er heel ver vanaf, want ik had ergens, geloof ik, de 56ste. Maar goed, uh, gefeliciteerd, Robert, bij deze. Niet zo heel Dankjewel. hard lachen, alsjeblieft. Uh, je zat er ook wat dichterbij dan Felix Meurders en Thijs van de Brink. Maar daarmee is Felix dan wel weer na twee dagen de beste presentator... in onze presentatorenpool van Tijd voor Tijd. Nou, hij is de beste voorspeller. Hè? Hij is ik de beste voorspeller. Hij is de beste voorspeller. Nee, ja, nee, nee, zo. nee, de beste voorspeller. Ho, ho, ho, ho. Um, gisteren was hij namelijk uh, de beste, nummer één. En vandaag dus nummer twee, morgen dan misschien nummer drie. Nou nee, ja, kortom, hij gaat uh, aan de leiding. Morgen kan hij uh, en u natuurlijk ook weer meedoen met een vraag in tijd voor tijd. En deze keer gaat hij over tennis. Namelijk, hoe lang gaat de mannenfinale op Roland Garros duren? Djokovic tegen Nadal morgen. Het zou wel eens een lange pot kunnen worden. U kunt meedoen tot morgenmiddag zes uur op Radio <laughs> E. NL. Maar als hij nou gewoon in drie sets wint... Hè, en die partij is gewoon om kwart voor vijf afgelopen. Ja. Dit gaat het niet worden, hoor, tot zes <laughs> uur. Tot vier uur. We gaan daar nu vier uur van maken. Als dan helpen we onszelf geweldig in de problemen. We krijgen wel heel veel mailtjes, maar ook heel veel goede, ben ik bang. Dus uh, we maken daar nu spontaan uh, vier uur van. En wilt u er ook even spe over speculeren en nadenken... kan dus tot morgenmiddag zes uur... en laat dan het antwoord achter op radio1.nl. Nee, vier uur hadden we, net, uh, vier? hadden we net. Ja, dat zeg ik net. Oh. Luisteren. Oh, pardon. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik zit ook helemaal niet op te letten. We gaan even naar het voetballen, de slotfase. Komt Portugal nog naast Duitsland? Dat is de grote vraag. Filip kook. Nou, dat zou best wel eens gaan kunnen, want uh, al een minuut of vijf is er balbezit voor uh, Portugal. Op de helft van Duitsland nu een schot van Nani. Dat toch wel zo'n uh, anderhalve meter naast gaat. Maar de doelman van Duitsland, Nooyer, wordt nu toch wel degelijk in die slotfase op de proef gesteld. Eerst door een schot van een meter of twintig. Waar een rare dwarrol, een rare stuit in zat van Cristiano Ronaldo. Eindelijk kwam hij een keertje los van zijn mandekker van Boateng. En daar had Nooyer toch wel de nodige moeite mee. Hij kon hem net naar buiten boksen. En daarna was er een verdwaalde voorzet van Nani die zomaar ineens op de lat spatte. Dat is al de tweede keer in deze wedstrijd dat Portugal de lat raakt boven Neuer. Dus pech hebben de Portugezen ook nog eens een keertje. En Duitsland probeert nu in de slotfase het spel te vertragen. Kroos komt er nu in voor Eusil, dat is een Wissel. Nadat eerder al Mario Gomez de doelpunt te maken gewisseld is. Typische Mario Gomez wedstrijd. Hij zat er niet echt in. Hij zat niet echt lekker in de wedstrijd. Maar het is bij hem ook helemaal niet nodig om toch tot een beslissend doelpunt te komen. Zo deed hij dat ook al vaak bij Bayern München. Hij is altijd scherp voor de goal en dan was hij deze keer ook. Eén kans is voor hem genoeg. En hij werd vervangen door Miroslav Kloze op zijn 34 e verjaardag. Mag Kloze ook nog even meedoen. Pepe nu in de verdediging waar Portugal opruimt. We hebben nog zo'n drie minuten te gaan. Ik denk nog wel zo'n drie à vier minuten aan blessuretijd. En nog altijd leidt Duitsland met 1-0. Eén minuut over half elf. De headlines van Maria Lachemann. Dit is Radio 1. Den Haag heeft de politie het Jongbloedplein ontruimd. 150 mensen waren afgekomen op een oproep via sociale media... om vanavond, na de wedstrijd van het Nederlands elftal... op het plein te gaan rellen. De politie stuurde de mensen weg en toen ze terugkwamen grepen agenten in. Er is een aantal mensen opgepakt, onder meer voor het afsteken van vuurwerk en voor vechtpartijen. Vier medewerkers van het internationaal strafhof zijn donderdag in Libië opgepakt. Het strafhof in Den Haag eist de onmiddellijke vrijlating van de vier en zegt zeer bezorgd te zijn over de veiligheid van de medewerkers. Sinds donderdag is nog geen enkel contact geweest. De Belgische overheid heeft de extremisme dreiging in het gewest Brussel verhoogd tot ernstig. In een Brussel's metrostation stak een militante moslim... gisteravond twee agenten neer. De verdachte is een Parijse moslim die naar Brussel was gereisd... uit woede over de aanhouding van een gesluierde vrouw afgelopen week. In Peru is de helikopter gevonden die sinds donderdag werd vermist. Er waren veertien mensen aan boord, onder wie een Nederlander van 39. Reddingswerkers hebben het toestel nog niet kunnen bereiken. En dat is nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met uiteraard veel sport het komende half uur. En niet alleen voetbal, maar ook atletiek. Want Daphne Schippers heeft zich namelijk op nog een onderdeel gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. En hoe heeft Daisy, vriendin van de reserve doelman Michel Vorm, de wedstrijd beleefd? We horen het straks. Maar eerst in de Haagse wijk, de Eskamp, werd vandaag een voetbaltoernooi gehouden. Zo'n twintig teams uit onder meer de Schilderswijk en Den Haag Zuidwest deden mee. Maar aan het einde van de dag werd er natuurlijk ook naar de wedstrijd gekeken. Joris van de Kerkhoff was daarbij. U. Nou, kom, score maar even. Ja, mooi doelpunt. Prachtig doelpunt. Jij scoort wel. En ik ook. Jij hebt ook gescoord. Nou moet je op doel, of niet? Ja, we scoren skip. En je hebt de eerste helft net wel gezien daar. Maar ja. je dacht van, nou, dit is echt veel leuk om zelf Daarom, te spelen. Daarom, Nederland gaat toch winnen. Ja? Ja. Weet je wat de stand is? 1-0 achter, jammer, jammer. Oflein nou, daar komt er de... weer een. Wat doet Avelay? Avelay gaat toch scoren. Ja, die is al gewisseld. Oh. Dan gaat Robben scoren. Ja, die heeft al een hoop gemist. En Huntelaar. Huntelaar, die is erin. Ja. Score dan! Ja! Ja! Je liet hem gewoon expres door dat je weer kan voetballen, dat je niet meer op doel hoeft. Daarom bukte hij. Ja, hij bukte nou, op het sportveld waar de hele dag een toernooi geweest is, staat een grote witte tent. En dan zouden al die toernooideelnemers daar hebben moeten zitten. Dat is niet gebeurd. Er was wel voldoende eten. En uh, het televisiescherm is groot genoeg. Maar druk was het niet. Het mooiste beeld tijdens de wedstrijd was eigenlijk rond de rust. En even een paar minuten daarna, door de plastic ramen van de witte tent, kon je naar buiten kijken. En op het groene gras hadden mensen een uh, plastic kleedje neergelegd. En daar waren ze aan het bidden. Oranje shirtjes, rood blauwe vlaggen. En aan het bidden. Gaat het goed? Met mij gaat het goed. Gaat het ziet dat je een beetje alleen praat. Parnassia is hier verderop, hè. Allemaal mannen, één enkele vrouw. De laatste minuut is ingegaan van de wedstrijd. Een enkel oranje shirtje is er te zien met een rood- blauwe vlag, maar het merendeel is een kleding van Barcelona of gewone kleding die niks met sport te maken heeft. Teleurstelling? Zo, ongelooflijk. Zware teleurstellingen. Toch bij Nederland, ik, iemand zei net tegen mij, ja, er is niet echt een klik. En ik noem het van, ja, het is niet echt chemie ofzo tussen, tussen de spelers. Ja, wel, Mensen een handje geven, iedereen gaat meteen weg. Het is genoeg geweest hier. Nou ja, ik denk dat uh, de jongens uh, moe zijn, want we hebben vandaag de uh, hele dag uh, het toernooi gehad. Vanaf 12 uur. Met uh, 20 teams uit heel Den Haag. En, uh, ja, ik denk dat het een beetje allemaal te lang heeft geduurd. Dus uh, ja, vanaf 12 uur tot uh, 5 uur toernooi. En daarna met z'n allen voetbal kijken. Ja, maar ja, zie je het toch heel veel weggaan. Was het wel een leuk toernooi? Ja, zeker weten. Ja. Vooral voor ons als uh, SDO. Uh... En nog gewonnen ook? <laughs> uh, ik heb wel nog meegedaan. Maar we hebben gewonnen, verloren. Maar ik, ik vind zelf... Uh, meedoen vind ik toch leuker. De jonge jongens die, die vinden het gewoon leuk om te winnen. En dat is het belangrijkste. Maar ik vind het gewoon onwijs jammer. Het is echt teleurgesteld dat Nederland hier verliest. Want ja, en ik hoop dat straks Duitsland tegen Portugal, dat het uh, ja, gelijk spelletje zou goed zijn voor ons. Maar dan gaat u thuis kijken? Ja, ik, ik ga denk ik lekker naar huis. Ja. Ja. Nou, heb je de wedstrijd gemist? Ja, maar ik heb, iemand heeft tegen mij gezegd dat Nederland heeft verloren. Ja. 1-0 tegen Denemarken. Ja. Heb jij zelf wel gewonnen? Ja, eerst plaats geëindigd. Daarom kregen wij een Nike-bal, de rest Diadora-bal. Ja, dat is toch een mooie dag voor je geweest. Ja. Dan? Ja. En morgen weer voetballen gewoon? Uh, ja, voor straat. Ja, gewoon lekker op straat voetballen, Daar leer je het het beste. En de laatste seconde tikken weg bij Duitsland tegen Portugal. Filip Koken. Ja, nog zo'n 40 seconden te spelen aan blessuretijd. Portugal probeert het nog wel met de moed de wanhoop een beetje. Gaat nu weer uh, richting het Duitse strafschopgebied. Ronaldo komt nog een keer aan de bal. Die wordt hier weggestuurd. Die komt de 16 meter in van de Duitsers. Legt nog een keer terug. En daarom de geweldige kans. Maar het schot wordt geblokt door Badstuber. Het schot van Nani. Nadat een minuut geleden al een enorme kans werd gemist door Veloso. Een geweldige redding was dat van uh, Manuel Neuer. Die waarschijnlijk de overwinning daarmee veilig stelt voor zijn ploeg. We krijgen nog één corner in de slotfase. Maar met nog een seconde of acht te spelen in de blessuretijd... wil Joachim Leuf nog een keer wisselen. En dat gaat uh, gebeuren ook. Gaat Müller vanaf de rechterkant natuurlijk. Helemaal vanaf de andere kant van het veld. Helemaal uh, schokken naar de zijlijn. Tijdrekken waar het mogelijk is. Want Duitsland loopt al tien minuten lang echt op het tandvlees te spelen. Om deze overwinning binnen te slepen. Nou, er wordt inderdaad nog gewisseld. En daar gaat Muller hoor. Heel rustig, shockend naar de zijkant. Elke seconde pakken die het maar kan. Lars Bender komt erin. Dat is een verdedigende middenvelder. Kan ook wel als Vleugelback gaan spelen. Hoe dan ook, het is bedoeld allemaal om de overwinning over de eindstreep te slepen. Maar die corner die moet nog genomen gaan worden. We zitten inmiddels in de vierde minuut van de extra tijd. Nani slingert hem voor. Er komt nog een kopbal, maar die gaat over de goal van Manuel Neuer. En uh, Gomez juicht al op de bank. Het was een kopbal van Bruno Alves, de centrale verdediger. En dus weet Duitsland nu wel zeker dat het gaat winnen. Een ja, kopbal die toch uh, een minuut, een uh, centimeter of twintig over de goal gaat. Over de lat van Manuel Neuer. En hij weet het nu hoor, Bruno Alves hij heeft hem gemist. Dit gaat niet meer goed komen. Portugal heeft uh, pas laat uh, echt goed uh, gespeeld. Pas na de goal van... Uh, Mario Gomez. Het was eigenlijk 70, 72 minuten lang niet om aan te zien deze wedstrijd. Het was verschrikkelijk. Het was voor de neutrale toeschouwer een verzoeking om naar te kijken. Maar uh, na die goal van Gomez, na die 1-0, ging Portugal ineens aanvallen. Kon het nog gaan omschakelen. Dat duurde ongeveer tot de 80ste minuut. En vanaf de 80ste minuut hebben ze toch uh, twee, drie hele goede kansen gecreëerd. Het is nu... Uh, op dit moment een blessurebehandeling bezig. Omdat Bruno Alves na zijn uh, kans met het hoofd toch al ongelukkig neerkwam. En datzelfde geldt voor Bastian Swijnsteiger namens Duitsland. En dus uh, neemt de scheidsrechter Lanois. Die wij overigens nog kennen van het WK voetbal in Zuid-Afrika. Want toen vloot hij de openingswedstrijd voor Nederland tegen Denemarken. Maar daar zullen we het al snel niet meer over hebben. Dus die Lanois die, uh, moet nog even wachten. We zitten inmiddels al twee minuten lang in de extra-extra tijd. Want hij heeft drie minuten aangegeven. En we uh, zijn nu al vijf minuten en zo'n vijftien. Uh, seconden gespeeld in die extra tijd. En nu moet hij dan toch ongeveer gaan afsluiten. Dat gaat ook gebeuren. En Duitsland wint na een hele moeizaam gespeelde wedstrijd met 1-0. Dankzij een treffen van Mario Gomez. Portugal raakte twee keer de lat boven Manuel Neuer. Maar Duitsland wint toch echt. Ja, Duitsland heeft absoluut niet goed gespeeld. En jullie jongens, jullie in de studio, jullie hebben niet het gelijkspel waar jullie op hoopten. Ja, dat is... Uh... Een feit. Dankjewel, Filip. Uh, Raf Willems, hier nog steeds. Schrijver van diverse uh, boeken, helemaal naar België, deze kant op gekomen. Voetbalkenner van nature, Fons Groenendijk. Opgeleid tot voetbalkenner, om maar zo te zeggen. A analist. Uh, kunnen wij de Duitsers hebben, Alfons? Ja, alles kan. Hè? Maar er moet er wel de komende dagen iets gebeuren, hoor. Dat, Moeten wij beter en zij slechter? Of, uh... nou, ze hebben niet geweldig gespeeld. Dat hoorde je Filip al zeggen. Het was heel moeizaam. Maar met name in het Nederlandse kamp hè, moet er wel iets gebeuren. Want uh, dat... Ja, is niet goed genoeg. Nee, Raf, wat moet er gebeuren? Uh, Nederland moet terugkeren naar zijn oude voetbalcultuur... die van het circulatievoetbal. <laughs> Volgens het gezegde van Cruijff... als je de bal hebt... dan heeft, kan de ander niet scoren. Ja, dus... Goed, nog vo meer, no, nog meer, ja, goed voetballen. Is goed voetbal gaan maar, spelen, maar nog meer, nog meer geduld bewaren. Want dat was ook ja. een beetje de kritiek... Ja. Opbouw, uh... opbouw, opbouw. Ja? Opbouw. Ja. Balbezit. Ja. Wel dezelfde opstelling, uh, vond? Nou, ik denk het niet. Ik denk toch dat er wel wat gaat veranderen. Wat gaat er veranderen? Ja goed, je hebt ook gezien hè, dat er geen enkele voorzet is gekomen. Um, en dat met name de, de laatste bal is, deze eindpaas, die, ja, die kan wel wat beter. Maar ik denk toch dat Nederland uh, moet gaan kiezen voor de voorzet. En wie zou jij bijvoorbeeld eruit halen en er dan in? Om nou ja, even bij de poppetjes te blijven. Ik heb het al uh, eerder aangegeven. Raf zal het niet uh, met me eens zijn. Maar om, uh, om afvallaaien uh, te brengen. In plaats van uh, te laten starten. Beginnen ja, want, op de bank. Nee, maar dat heeft ook te maken met de geschiedenis. Kijk, het is zo na zo'n blessure kun je niet uh, drie van dit soort topwedstrijden in acht dagen spelen. Dat is onmogelijk, fysiek gezien. Dus daar moet je heel voorzichtig en zuinig op zijn, op zo'n jongen. Hè? Want het is natuurlijk een, een geweldige speler met heel veel potentie. Mm -hmm. Maar die kun je achter de hand houden. En daar uh, ja, moet wat meer pit in. En, en met name voorin, er ja, zal wat meer oorlog gemaakt moeten worden. Het is met de speels. En uh, ja, dat is uh, wat ik bedoel met uh, net niet. Ja. Maar kan je dan voorin ook de schakeling maken... bijvoorbeeld van Persier uit Hunterley erin? Nou goed, er zijn natuurlijk meer mogelijkheden. Je hebt, je hebt spelers zat. Dirk Kuyt is, is ook nog, nog in beeld natuurlijk voor de rechterkant. En misschien is dat ook wel weer een speler... die, die ook met name op dat gebied hè, iets extra's kan brengen. Misschien mentaal, want juist mentaal... zul je, zul je ijzersterk moeten zijn tegen Duitsland. Want anders uh, hoef je er niet aan te beginnen. Raf Willems, als uh, Affelijn niet mag uh, beginnen van uh, Fons... <lacht> En laten we het daar even. Jouw, jouw lieveling moet even op de bank blijven als ja. joker, zeg maar, om, om later te brengen. Hoe ziet jouw ideale plaatje er dan uit? Ja, maar ik, ik ga toch antwoorden op Fons, die natuurlijk de echte voetbalkenner is... want ik ben maar een, een café-voetbalkeeper geweest. Uh, de, uh, wat Leu zegt, en uh, we gaan nog even naar de Duitsers, de Bondscoach van Leu zegt... je kunt van Spanje alleen maar winnen door nog beter te voetballen dan zij. Uh, niet door afbra afbraakvoetbal te spelen, niet door oorlog te maken... niet door te beginnen schoppen, nee, door mooier voetbal te brengen. Ik denk dat Nederland in de, in de filosofie van Leu moet meegaan... en Duitsland tracht het te verslaan door het oude spel van, hen, van, van, van, van het land opnieuw neer te zetten. Ik denk als je oorlog gaat maken, dat je geen kans hebt. Duidelijk uh, en circuleren. Precies, sorry, ja, dat is het, dat het, is. het thema nou, vanavond. Het niet over oorlog, hoor. Maar gewoon wat, wat meer pit. En dat is iets ja. anders nog als oorlog. Tuurlijk moet je goed voetballen met de Nederlandse spelers die we hebben. Maar er kan wat mij betreft wat, wel wat meer pit in uh, voorin. Met name ook in het afjagen van tegenstanders, het korter zitten. feller uh, dekken, vooruit verdedigen. Dat heb ik wel een beetje gemist. Laten zien dat je wil winnen. Misschien is dat het wel. Dat je per se wil winnen. Even een schop onder die kont, zeg maar. N nou ja, misschien dat wel. Dank jullie wel voor jullie komst. Straf Willems, goede reis terug naar, uh, naar België. En volgens wij gaan jou volgende week uh, woensdag weer zien rond... Uh, Nederland-Duitsland? Ja, uh, maar eerder al, hè? want uh, ik kom ook nog voor die, uh, voor die andere pool met Engeland. Oh, oké, okay. daar kom je ook. Prima. Zien maar me maar nog je met Nederland-Duitsland in ieder geval. En ja. dan ook Anders Jonker hier in de studio. Die we allemaal kennen als assistent van Louis van Gaal bij, uh, bij Bayern München. Dank jullie wel, nogmaals. Simone, Simone. Je ziet me nooit in staan. Zeg het je Deze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 Hoe belangrijk is voor jou die limiet voor de EK op de 100 meter? Natuurlijk ja, is het leuk dat je hem loopt, maar het is niet het belangrijkste doel voor nu. Uh, zoals de planning nu eruit ziet, uh, ga ik voor de 200 meter en voor de en, uh, dus In principe gebruik ik hem niet, maar het is altijd leuk om hem te lopen. Hoe ben je teruggekomen uit Gutsch's? Nou, ik ben best wel uh, best wel veel vermoeidheid zit er nog in het lichaam. Uh, een paar kleine pijntjes en dingetjes. En, uh, ja, het gaat nu wel steeds beter, maar je merkt gewoon dat het nog niet helemaal top is op dit moment. Wat zijn dat voor pijntjes? Nou, ik heb wel wat uh, lichte besturen in mijn hamstring. En uh, ja, dat, dat hoort er gewoon bij. Ik bedoel, uh, pijntjes heb je altijd na een meerkamp. Maar het mag gewoon niet erger worden. Dus ik moet nu gewoon moet het goed in de hand zijn. En, uh, en weer doorgaan met de wedstrijden. Is het anders dan voorgaande jaren? Ja, niet per se anders. Maar je, uit elke meerkamp ben je gewoon moe. En uh, heb je gewoon de tijd nodig om me goed te herstellen. Dus het is niet heel anders, nee. Maar het kan ook beter zijn dat je makkelijker herstelt. Ja, zeker. Ja, ik herstel denk ik ook wel sneller dan anders. Maar het was wel een flinke piek. Ik heb ook goed gepresteerd daar. En uh, ik moest gewoon dat limiet halen. Dus dan is het toch, ga je daar meer in met dat je, dat je meer wil en meer kan. En daarom heb, kost het ook weer meer energie en verg uh, je meer van je lichaam. Want uh, het herstel is heel belangrijk voor een uh, meerkampster. Is dat iets waar je ook beter in bent geworden? Nou, ja, dat wordt natuurlijk wel steeds beter. Uh, ik was nog niet optimaal voor kutses. In ieder geval niet het idee dat ik uh, echt, echt in topvorm was. Dus dat scheelt ook. Dan, dan is de meerkamp nog zwaarder als je wat minder in topvorm bent. Als je... Echt, echt in topvorm bent, dan kan je ook meer aan. Maar dat gevoel had ik ook echt daar. Het gaat sowieso goed uh, want zonder jou gaat ook de sprintploeg nog goed. Het wordt een hele mooie zomer voor je. Nou, de sprintploeg heeft natuurlijk al, uh, al zonder mij uh, die uh, 4x100 limiet uh, gehaald en ook uh, nieuw Nederlands record gehaald. Dus uh, ook zonder mij kunnen ze het al. En, uh, het lijkt me leuk om met ze te lopen want ik denk dat het nog veel harder kan. Is dat te combineren met de Meerkamp in Londen, de estafetten? Ja, in principe wel. Ik zit er vier dagen tussen, geloof ik. Dus uh, in principe moet dat wel te doen zijn, ja. Want de Meerkamp in Londen is onomstreden... Uh, ja, dat, dat, Meerkamp is gewoon een belangrijkste doel daar. En de rest is allemaal uh, mooi meegenomen. En die 4 keer 100 moet gewoon wel kunnen. Behalve als ik echt geblesseerd ben. Maar ja, ja, in principe, Meerkamp is echt uh, wat ik ga doen daar. Ja. Uh, want er gaat een beetje een discussie. Ja, op de 200 meter uh, heeft ze een finale plaats in zicht. Meerkamp is misschien nog te vroeg. Nou, ik heb volgens mij laten zien dat ik zelfs een guts een uh, zevende plek haal... En uh, daar doet het wereldveld doet daar mee. En, uh, en, ja, nee, ik, meerkamp vind ik gewoon en heel leuk. En op dit moment heb ik volgens mij bewezen dat ik uh, ook zeker wel meerkamp uh, hoog kan eindigen. Want er zit nog veel meer in. En uh, de sprint is voor mij ook geen discussie. Het is gewoon een meerkamp. Dag. Net schip in Dit is de Radio 1 Sportjo. <laughs> Voetbal. Yeah. Ja, en toen hield de computer er helemaal mee op. Soms gaat hij gewoon uit zichzelf spelen en soms houdt hij er ook gewoon uit zichzelf mee op. Wat we even wilden aankondigen is dat we iedere avond bellen met een echte voetbalvrouw. Daisy van der Wijs, vriendin van keeper Michel Vorm. Form. Daisy, goedenavond. Goedenavond. Nee, doen we opnieuw. Daisy, slechte avond. Ja, inderdaad. Ik wilde het net zeggen. Goeie genade. Dan zit jij gisteren aan ons te vertellen dat je met hem zit te appen en zit te skypen... en dat het teamgevoel is goed en het zit allemaal yeah. in orde. En dan gaat hij noodbeen ook nog door de benen van Maarten Stekelenburg. Inderdaad. Ja, dat wil je dus echt niet meemaken. Maar ja, het is gebeurd. Ja, hoe heb je, hoe heb je de wedstrijd zitten kijken? Uh, ja, wel vol spanning, want ik vond ze echt beter. En ik dacht, nou, dit wordt de kat in de bakkie en uh, die gaan we even doen. Oh. Alleen uh, toen uh, draaide het even om. Ja, ja, echt heel erg balen. Heb je Michel nog ges gesproken? Ja, ik heb hem net, uh, net gesproken. Uh, hij heeft de andere teamleden niet meer gezien, omdat er een dopingcontrole was. Dus hij... Uh, hij moest even wat langer wachten. Hij zit nu uh, in de auto ook uh, naar de andere spelers toe. Dus ik heb hem eigenlijk uh, een minuut gesproken en daarna was het ook klaar. Ja. Dus um, ja, hij, uh, nee, hij had er ook even geen zin in, denk ik. Nee, hij, hij was niet echt uh, vrolijk, om het zo te nee. zeggen. Nee, totaal niet. Nee. Ja. Had Michel hem gehad? Uh, nou, dat, dat, dat, dat ga ik niet zo zeggen. Nee, het kan iedereen gebeuren en... Uh, ja, het is gewoon echt balen dat zoiets dan gebeurt. Maar dat ligt natuurlijk niet alleen aan matig. Dus ja, uh, ja. nee. Ik ja, kan me voorstellen. Is er nog, heb jij nog hoop voor, uh, voor de volgende ronde nu? We moeten winnen van de Duitsers, hè? Ja, tuurlijk. Nee, we moeten die hoop wel houden. Want uh, we kunnen twee wedstrijden. kunnen we natuurlijk winnen. Maar ja, het, het wordt moeilijk. Maar de hoop nog niet opgeven. Nee, zeker niet. Oké. Okay. Nou, we bellen je morgen weer, hè? Is goed. Dankjewel voor nu. Lekker slapen. Oké, okay. nou. Ja, dag 2 van de Radio 1 Sportzomer zit erop. En zoals iedere dag sluiten we af met een muzikaal overzicht... van de meest enerverende sportmomenten van de dag. Mijn verwachting is dat, dat vandaag slecht afloopt. Dat het net zo moeizame wedstrijd wordt als twee jaar geleden. Maar dat het niet, niet met, een, uh, met een goed resultaat. de verpersing daar moet hij gaan en geeft hem voor en dan gaat hij oh oh oh dit is een 1000% kans daar moet hij echt goed afgemaakt worden wij hebben op dit niveau in zo'n toernooi ongelooflijk veel kansen gehad om te scoren om die wedstrijd te winnen Paulsen nog een versnelling van de moet ingrijpen dat doet hij maar half komt de bal voor de voeten van Krodeli Krodeli schitterende actie en en en 1-0 Denemarken want hij schiet de bal tussen de benen van Stekelburg door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 Ball. Ball. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. En als je het al nou hebt over geluksvogeltjes en pechvogeltjes, is dit weer een pechvogeltje. op van Persie is uh, niet goed, komt er net niet bij, maar wel voor de voeten van Snijder. Die teruggeeft aan Van Persie, daar komt een gelijk maken. Dus dat neemt hij toch aan? Nee, wat hoe krijgt hij mis? Zekerlijk slechte aanname van Van Persie. Hij moet hem er meteen inschieten, maar hij wil hem nog aannemen. Komt dan te veel aan de rechterkant van het doel uit en schiet dan. Als Robin vandaag twee of drie goals maakt, dan, uh, dan is het allemaal een uh, fantastische keuze. En, uh, dat hadden we gewonnen, hè? Dat hadden we gewonnen. Ja, dat weet ik, maar goed, ik vind het allemaal zo. Uh, uh, na op in de kom kijken. Balbezit nu uh, voor uh, Van de Vaart. Van de Vaart. Rand 16 meter, geeft u dus een goede bal. Dit is het Huntelaar die erbij komt. Wordt er geappelleerd voor Hens. Iedereen appelleert voor Hens. De hele bank appelleert voor Hens. Scheidsrechter wijft het weg. Het spel gaat verder. Snijden. Snijden. De bal tussen twee man in. Uh, Nederland wil, maar krijgt niet. Je kunt dat zo nog zoveel willen. Maar je zal het toch eens een keertje moeten inschieten. En dan krijg je ook nog eigenlijk als klap op de vuurpaal. Want ik heb het toevallig na de wedstrijd gezien. Een, een, een, een 1000% penalty. De scheidsrechter kijkt weer op zijn klok.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 het took me veel um, to om op the stage te years Echt jaar geleden, was mijn eerste Breakthrough Grand Slam. Ik got to de quarterfinals en acht jaar van dat that ben ik hier op this stage. En ik ben zo blij om dit moment um met of vandaag te gaan. En nu begin de jagd nach de titel bij de Euro 2012. En als de scheidsrechter niet had gefloten, dan had Gomes gescoord. Want het gebeurde in de volgende actie. Dus hij weigerde de voordeelregel toe te passen. Pipe. Pipe. Wow, lukt voor Duitsland! Onderkant lat op het kalk van de lijn. En het is zeker geen doelpunt wat de Portugees ook zouden willen beweren tegen de scheidsrechter. Lijkt opgevlees. Gomez.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 En zo is dat, want wij verloren met 1-0 van de Denen. Straks op deze zender uh, met het oog op morgen met Max van Wezel. En ja. ze zijn druk nog met alle voorbereidingen, maar straks zit hij op zijn plek, Max. Zo is dat. En dat allemaal uh, vanaf 11 uur. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Uh, u heeft inmiddels uh, kunnen luisteren naar uh, Duitsland tegen uh, Portugal. Uh, 1-0 voor uh, de Duitsers. Max van Wezel komt in één keer binnen. Stormen! Wat ja. gaan jullie doen, Max? Gaan de computers zijn uitgevallen, sorry. Echt waar? Ik hoop is dat het allemaal is er... gerepareerd oh, wordt. Dus is wel een oog. We gaan alles opnieuw doen straks. Improviseren. Nederland valt oh. in duigen als er geen oog is. Ja. Wat we gaan doen? Ja, natuurlijk toch een beetje terugkijken op deze droevige avond. En uh, ook reacties in uh, Portugal en uh, Duitsland peilen op uh, de uitslag van die wedstrijd. De sportzomer is begonnen.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 Zuinig beginnen dus. Maar wel goed. Ben je er klaar voor? UPC Business wel. Met alles in één zakelijk. Internet, telefonie, televisie in één pakket. UPC Business. Mensen, mensen, die zijn echt helemaal de weg kwijt volgens mij. Hoor. Jongens, dat was de vorige helft. Dit gaat echt letterlijk de verkeerde kant op. Misschien maar even een wissel. Tot 80 euro korting op de TomTom Go Live 28 Europe... Als je nu je oude navigatiesysteem inwisselt bij Dixons. En houdt een oud stratenboek? ook goed. 49 euro korting. Dus kom tijdens het DK langs of kijk op dixons.nl voor meer spectaculaire inruilkortingen. De tactische wissel van Dixons. Haal eruit wat erin zit. Ben jij klaar om te ondernemen? Jopic Business wel. Met alles in één zakelijk, met internet tot 120 MB. Ga naar upcbusiness.nl of bel 088 1212000.